We moeten eruit komen met z'n allen. Dat is heel iets anders. Ik ben blij dat je dat krijgt man. Met Luxe Arneel. Een hele goede nacht. Je luistert naar NPO Radio 1. Presentator Wouter Bouwman heeft ons zojuist deskundig de wereld rondgeleid... in zijn wereld van BNN en vara Maar hij moet er nu als een malle vandoor. Het schijnt dat hij nog 140 socia social media accounts moet verwijderen. Heel raar verhaal. Maar goed, wij gaan hier in ieder geval beginnen... met een gloednieuwe episode van Druktemakers. Tot aan 5 uur heb jij de mogelijkheid te bellen naar 0800 1121 of te appen via de NPO Radio 1-app. En als je dan belt, kom je vervolgens in de uitdaging en mag jij je eens flink druk maken over het onderwerp van deze nacht. Er was deze week weer genoeg nieuws om ons eens flink druk over te maken. Zo moest Facebook-baas Mark Zuckerberg... deze week verantwoording afleggen over de lekken bij Facebook... Maar heel lastig kreeg hij het niet in de Senaat. Verder was het natuurlijk de week waarin bombardementen werden uitgevoerd op Syrië... door de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... als reactie op een vermoedelijke gifgasaanval in de Syrische plaats Douma. En het was ook de week waarin Peter R. de Vries weigerde... de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp binnen te gaan... omdat hij als getuige door een uitgebreide veiligheidscontrole moest. Maar over al die onderwerpen gaan wij het niet hebben... Wij bespreken namelijk de volgende twee uur het volgende. Ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat in Nederland, waar we zulke goede geestelijke gezondheidszorg hebben, dat, dat mensen daar soms een half jaar of nog langer moeten wachten op hulp. Maar waar gaat dit over? Ja, we moeten wachten op hulp. Wie horen we hier? Als je dat weet mag je alvast bellen naar 0800-1121. Wie horen we hier? Welke man is dit en waar heeft hij het over? Ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat in Nederland, waar we zulke goede geestelijke gezondheidszorg hebben, dat, dat mensen daar... Soms een half jaar of nog langer moeten wachten op hulp. 0800. 0800-112 is het telefoonnummer. Of een appje via de NPO Radio 1. -app. Wie horen we daar en waar heeft hij het over? Dit zijn de Rolling Stones. She convinced love to be. Then she on the Closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes at three in the afternoon, then I, I realize that she's really gone for good. de Rolling Stones op NPO Radio 1. Anybody seen my baby? Ja, dat vraag ik me ook nog dagelijks af. Ruchtemakers. Met nee, luxe arneel. Het onderwerp van deze week in de Druktermakers is gevoelig, kan zwaar zijn... en er rust soms wel een zeker taboe op. Maar dat betekent niet dat we dit gaan bespreken in deze uitzending. Ik, Ik liet je het volgende fragment horen. Ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat in Nederland... waar we zulke goede geestelijke gezondheidszorg hebben... Dat, dat mensen daar soms een half jaar of nog langer moeten wachten op hulp. En aan jou de taak om even te graven in het nieuws van afgelopen week... en aan mij te melden waar het over, over gaat. Ik zou zeggen, nacht, Gerda. Goedenavond Luc. Hallo, hallo Gerda. Jij hoorde dit fragment... Hallo Luc, met en... Gerda Del. Ja, nee, Gerda, dat weet ik toch. Ik, ik weet toch wie jij bent, Gerda. Kom op zeg. Ik ben Gerda, niet uit de Seesomstraat hoor. Nee, nee, nee, nee. nee ik heb ook dezelfde nee. kleur als toch, maar... Uh... Oh, dat wel. Okay. Ik ben de helft van haar. Je bent de helft van haar? Van haar? Ja, ja precies. Qua ja. gewicht en qua lengte. Oh, je bent kleiner dus. Nou, zijn we er weer bij. Precies. Hé hey, okay, uh, Gerda, jij hoorde... Precies. Fijn dat jij de leiding in dit gesprek. Uh, jij hoorde dit fragment en uh, wat dacht je toen? Nou, ik dacht niks. Ik schrijf alles op. Want ik heb ook een radioprogramma gemaakt hoor. Kijk. Uh, woensdag 11 april. Staatssecretaris Paul Blokhuis uit 2017 is nog 228 miljoen euro over voor zorg uitroepteken. Daglui, zorg voor een kwetsbare groep. GGZ-instellingen stellen hem teleur. En dat was morgens vroeg ja, bij inderdaad. NPO Radio 1, bij Jurgenberg. van den Nee, Jurgen van den Berg. Dat is een nou, ik, Duitse neef. Eh, ga trail. Ja, nee, inderdaad, Germa. Oh. Maar, maar goed, Ja, ik heb zo meteen nog verderop in dit programma dat gesprek met Jurgen van den Berg in, in het NOS Radio 1-journaal en Paul Blokhuis. Deze quote kwam uit ja, het uh, nieuwsuur, ja, ja. maar inderdaad. Maar dat schrijf je allemaal op, ja? Ja, want ik, uh, ik heb. Ja, je geloof het niet. Ik heb ooit. Ik heb in 2009 uur gratis centijd gehad van de VPRO. Oh, wat leuk. Ja, maar ik moest wel uh, beloven dat ik alles zelf moest doen. Dus ik heb. Oh. Uh, nou, ik denk. een uh, paar weken uh, ja. rondgelopen daar op Mediapark. En uh, bij jullie je... in de kantine met de VPRO uh, Vara ja. geluncht en zo. Met de iconen. Dat is onze. onze da, da, da, daar zit ik door de week. Wat leuk. En je, en je, hebt, je, je hebt dus, dus, een, uh, dus een, uh, een, een, een. Een schriftje dan? Of een, of een, of een, of een laptopje met, met, met, met een document waarin je nee, gewoon nee, elke nee, dag ik, niks ik, bijhoudt? Ik, ik, uh, ik heb een laptop. Uh, ik heb een laptop, maar. Ik, uh, nee, ik heb een. een, een, een Hema Notes of a Genius heb ik. <laughs> Kijk, dat zijn de betere, hè? Uh, en ik, ik, uh, ik kan zelf, ik zelf. Uh, hoe noem je dat? Uh, research doen en uh, dat kan ik ook allemaal. Ik heb een programma over, over mijn vader gemaakt. Wat goed, wat leuk. Hè? Dus laten, laten we het daar een volgende keer over hebben. Dat lijkt me heel erg interessant. U ja, nee, weer... nee, nee, nee. nee. Ja, je, je weet mijn achternaam, ga maar googlen. Ja, Dan ik val je achterover. Ja, ik, ik, ik google wel gewoon, maar je doet dat wel gewoon inderdaad. Wat een onzin, allemaal daar een hele uitzending ja. ja. te wijzen. Maar, wat een onzin. Je, hey, wat, uh, ja. je nou uh, komt... Uh... Oh, dit, dit stukje laat je straks ook horen. Dat ga ik straks ook nog laten horen, uh, maar ik wil nog even je mening over, over, over dit nieuws. Want inderdaad dus, de wachtlijsten voor de psychische hulp bij de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg... die zijn veel te lang volgens staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat moet allemaal korter ja. en dat moet al heel lang ja. korter. Wat, wat, wat was jouw eerste gedachte toen je dit hoorde en opschreef? Nou, wat uh, dat... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, nou, dagelijks heb ik er persoonlijk, je gelooft het niet, Luc. Persoonlijk heb ik er last van. Want ja? ik werk voor, uh, voor een stichting die het voor dak en thuislozen neemt. Huh? Uh, maar uh, nou, het is verschrikkelijk. Ja, jij, jij, jij, jij merkt uh, dat, dat er enorme wachtlijsten en wachtrijen zijn en mensen met psychische ja, problemen zijn. Ja, maar nee, ja, ja, ook dat. Uh, uh, hoe dat uh, in verslavingen en verslavingen. Ja. Uh, maar persoonlijk heb ik er last van. Hoe heb daar persoonlijk tot last van? Ik heb er voordeur en. Uh, ah. Ja. Weet je? En. en, en, en dus dan eigenlijk me nog, nog dubbel eraan, weet je wel? Ja. En, um, en ik hoor die Paul-staatssecretaris, uh, ja, Paul meneer Blokhuis... Ja. dit allemaal zeggen. Dan denk ik: ja, meneer, uh, meneer uh, ik ben het helemaal met u eens. Want die uh, is nergens voor nodig. Nee, nee, dus die wachtlijsten moeten korter... Nee, er wordt helemaal niet. Uh, een, een, een, wij hier in Delft hebben we ook een hele grote. Uh, zo'n instelling. Ja. En, um, nou ja, de, de, de, de, de, wegens bezuinigingen. kan je nagaan, wegens bezuinigingen. lopen die verwaarde personen in Delft. En dan hebben we. Iedereen, iedereen heeft de last van de een nog meer dan de ander. Kijk, en, dan en dat je... is de hele dag. heb je een euro, heb je denk ik, man. Ja. Ja, ja, ja. En het dat... is, uh, do, ik heb hier, uh, nou Luc dat mag je bijzeten, ik had, ik had ik, op een gegeven moment heb ik eentje op sleep al genomen, Eef. die twintig jaar jongere man, weet je wel, taboe, oh, voor jee. vorige week. En dat is nu jouw vriend nou, toch? Nou, die is met mijn uh, mobiel vandoor Oh. En de rest, ja, maar die is verslaafd. Ja. Wow. Dat is wel een beetje nou, Ja, ja, is heel erg. Ja. Die zat die, die zat hier bij mij, huis uh, toen ik met jou belde. En hij zei: Ja, wat is dat? Midden in de nacht een vreemde mannen bellen? Ik denk: Zo. Vreemde mannen, Gerrit, dat toch geen vreemde junkie, man. Meer hè, voor jou? Achterdochter achterdochtig en jaloers. Maar ik denk: Nou ja, je zoekt het lekker uit. Ik uh, snap Dan slaap je op, je roest, maar dan uh, schop je ik, naar beneden. Ik, ik, uh, <laughs> ik snap dat je dat op, op, op, op zo'n uh, zo zo zo moment en uh, op zo'n nee, manier maar, moeite meer hebt. Nou, dan, maar ja, nou. Ja, goed. Goed. nee, maar überhaupt uh, is. Uh, het is uh, natuurlijk uh, uh, belachelijk dat... Uh, dat die wachtlijsten deze zo lang zijn, dat mensen de, de zo De zo lang. Daar inderdaad geholpen worden. Ja, inderdaad. Mensen ja. Hebben, die hebben hulp nodig en die moeten nu, nu ja. langer dan drie maanden wachten. Ja. Tien weken vast een keer ja, die, geholpen. Ja, dat moet allemaal korter. En dat lopen, vindt Paul Blokhuis Ja, ook. en dan wordt het van kwaad tot erger. En, uh, ja. Gerda? En ze wordt opgepakt door een rijkagent. En, en, ja, en, Gerda, je hebt alweer ja, al, al te in de tijd Nee, dat denk ik het schiet er daar niet op. Gerda, dankjewel voor het bellen en uh, nog een fijne ja. nacht. Ja, ik ga koken. Oh, ja, is goed. Uh, ja, Oké, okay, luk bedankt en uh, succes met je programma. Dankjewel en kook ze. Ja, jij ook, dag. Ik, nou, dat doe ik zo meteen op. Goed. It's a goddamn small affair. To the, go of the hair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 Ten times or more She could spit in the eyes of four Their life on Mars It's on the merry cast It's brow Mickey Mouse has grown up a cow And now the workers have struck for fame Cause lemon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk Broads Rule Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns But the film is a sad thing bought. Cause I wrote it ten times or more It's about to be reared again Een van zijn vele klassiekers, David Bowie, live on Mars, hier op NPO Radio 1. Na aanleiding van de uitspraken van Paul Blokhuis, onder andere in de Volkskrant... Staats staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... maakte het televisieprogramma Nieuwsuur een reportage... met erin muzikant Aafke Romeijn en cabracere Marjolein van Koten. Zij hadden allebei last van psychische klachten... en kwamen beide op een ellenlange wachtlijst terecht. Mijn ervaring uh, met wachtlijsten begon vijf jaar geleden, in, uh, begin 2013. Toen ging het um, vrij snel bergafwaarts met mij. Ik raakte in een hele diepe depressie, uh, was suicidaal. Aafke Romeijn is muzikant en schrijver en heeft depressies. Als ze in een crisis raakt, wordt ze opgenomen. Maar na twee dagen wordt ze weer ontslagen, omdat de crisis voorbij zou zijn. Dus ik kwam op een wachtlijst terecht uh, bij een GGZ-instelling... Um, en de prognose was dat het ongeveer negen maanden zou duren... voor ik ergens terecht kon. En, was... en ik was suicidaal. Ik heb mensen gekend die, ja, die dat niet kunnen navertellen. Ik heb in mijn voorstelling een lied over een vrouw... die in die periode uh, zelfmoord heeft gepleegd. Terwijl ze op de wachtlijst stond. Het duurde gewoon te lang. Ze had meteen opgenomen moeten worden, maar dat kon niet. Marjolein van Kooten heeft een angststoornis en is cabaretière... Tegen iemand die in een rolstoel zit hè, en die je dan een half jaar niet gezien hebt. Zeg je toch ook niet, zit je nou nog steeds in die rolstoel? GELUIDEN. Maar Hou je het dan niet heel erg in stand met dat zitten? Als je psychische klachten hebt, als je angstklachten hebt... dan is het zo moeilijk om hulp te zoeken. Eerst ben je al heel lang bezig het voor jezelf te accepteren. Eindelijk zet je de stap. En dan moet je heel lang wachten voordat er hulp is. En dat is gewoon zo ondermijnend. De zorgautoriteit brengt vandaag nieuwe cijfers naar buiten... waaruit lange wachtlijsten en grote verschillen blijken. Wie behandeling zoekt voor angststoornissen... wacht in Purmerend bij PsyQ in totaal 58 weken. Maar wie zich bij PsyQ in Arnhem meldt, wacht 5 weken. Wie depressief is en behandeld moet worden... staat in Zevenaar bij GGNet in totaal 32 weken op de wachtlijst. Maar iemand met een depressie kan bij Noorderlicht GGZ in Groningen al na twee weken terecht. Staatssecretaris Blokhuis is bezorgd. Ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat in Nederland, waar we zulke goede geestelijke gezondheidszorg hebben... dat, dat mensen daar soms een half jaar of nog langer moeten wachten op hulp. Daar waar we hebben gezegd, drieënhalve maand, binnen die tijd moet je geholpen worden. Dat is gewoon een afspraak en die heeft de sector zelf bepaald, hè, die norm, drieënhalve maand. Dat vind ik al vrij ruim. En als het, als het daar niet binnen lukt, in een zo goed georganiseerd land als Nederland, ja, dan doen we iets fout. Dan mogen ze mij op aankijken. En ik ga erover uh, hele pittige gesprekken voeren met aanbieders en met zorgzekeraars. Ik ben heel blij dat de staatssecretaris er aandacht aan besteedt en dat hij uh, commitment toont. Ik denk dat het niet duidelijk genoeg uh, op de agenda staat, nog. En dat, dat zeg ik met name omdat het, uh, uh, omdat het al heel lang speelt. Het speelt al kabinettenlang. En uh, ook al kabinettenlang... wordt er zo nu en dan een de bel getrokken... en wordt er beterschap beloofd. En zien we vervolgens niks. Na de crisisopname vangen haar ouders Aafke op... om de wachtlijst te overbruggen. Ik vond het gewoon heel pijnlijk om te zien... dat zij geen tijd kregen om voor zichzelf te zorgen. Uh, en voor, mij, voor de rest van het gezin. Um, dus zij waren gewoon dag en nacht met mij bezig. En, en dat... Uh, ja. En dat wilde ik niet van hen vragen. Dat is het eigenlijk. Is het, als ouder doe je dat. Uh, maar je wil het niet van je ouders hoeven vragen. Zeker niet als volwassenen. En was het nodig? Het was absoluut nodig. Ja, zeker. Um, ik denk niet dat ik hier gezeten had... als mijn ouders dat niet hadden gedaan. Marjolein komt op het dieptepunt haar huis niet meer uit. Ik voelde me toen ik zo angstig was en ook depressief was, voelde ik me heel erg alleen. Ik had het echt de overtuiging dat ik de enige op de hele wereld was die die problemen had. En als je dan nog moet wachten op hulp, ja, dan word je eigenlijk wel bevestigd in dat je niet belangrijk bent en uh, inderdaad alleen bent. Marjolein is goed geholpen en staat nu op het podium. Het is ook een Aafke staat er ook, maar niet dankzij de reguliere GGZ, zegt ze. Ze betaalt nu vrijgevestigde behandelaars uit eigen zak. Ik wil in ieder geval weten voor mezelf dat als het slecht gaat... dat ik iemand kan bellen die de telefoon opneemt... en die niet zegt, bel u over vijf maanden maar terug. Want dat is jouw ervaring tot nu toe? Dat is mijn ervaring keer op keer. Een reportage van het televisieprogramma Nieuwsuur... waarin je hoorde uh, muzikant Aafke Romeijn... en cabaretière Marjolein van Koten. En zij deelden... Ja, allebei hun ervaring met psychische klachten. AFK heeft hulp gezocht bij haar ouders. En Marjolein is uiteindelijk geholpen door de GGZ. Maar wat is jouw ervaring met psychische hulp? Het lange wachten, ouders en vrienden die bijspringen. Ik, ik kan me voorstellen dat het lastig is om daarover te praten. Helemaal op landelijke radio. Dus voor mijn part doe je het anoniem. Maar ik ben oprecht benieuwd naar jouw verhaal. Dat mag je delen door te bellen naar 0800-1121. Dat telefoonnummer is dus 0800-1121. Jouw ervaring met psychische hulp, met lange wachtlijsten... Heb je inderdaad ook kennissen en families die bijgesprongen zijn? Heb je het in je eentje moeten klaren? Zit je er nog middenin? Laten we het erover hebben. 0800-1121. Kun je intussen tussentijd luisteren naar Lou Reed op Radio 1. Holly came from Miami FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side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 Once gave it away Everybody Had to pay and pay A hustle Here and a hustle there New York City's the place where They said hey babe Take a walk on the wild side I said hey babe Take a walk on the wild side Alright Ha He is just speeding away. Thought she was Jane for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fash. I said, Hey, babe, take a walk on the wild side. I said, Hey, honey.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 Het is uh, eigenlijk misschien nog iets te vroeg voor dit moment. Deze klinkt nog beter als de zon net opkomt. Maar goed, dat moet je maar even van me aannemen. Dan. Walk on the Wild Side, Lou Reed op NPO Radio 1. Het programma druk te maken is waar je naar luistert. De wachtlijsten voor mensen die psychische hulp nodig hebben zijn veel te lang. En dat kan zo niet langer. Staatssecretaris Paul Blokhuis noemde het deze week zelfs onbestaanbaar... in onder andere een interview met de Volkskrant. Maar hoe, hoe werkt het nou in zo'n wachtlijst? En hoe lang sta je daar al in? Of hoe lang sta je daar op? En, en wat doet het met je? Ga je in de tussentijd op zoek naar andere hulp? Wat is jouw ervaring met psychische hulp en de lange wachtlijsten... die we hier in Nederland hebben? Je mag bellen naar 0800-1121... of een bericht sturen via de NPO Radio 1-app. En ik snap dat het spannend kan zijn, dus anoniem mag het ook zeker. Goedenacht Berend. Goedemorgen, Berend Willem. Goedemorgen. Ja, ik heb dit meegemaakt zes jaar geleden. Want jij en al die klachten die ik vandaag gehoord heb van de minister, van de mensen die aan de telefoon zijn geweest, die zijn niet gelogen en die zijn nog veel, veel erger dan je denkt. Veel erger. Vertel. Ik kwam uit het, bui ik kwam uit het buitenland twee jaar gewoond gestudeerd. Eén jaar in Malatia in Turkije. Turkije problemen gekregen. Ik wegwezen. gewezen. Naar Marokko op de universiteit. Eén jaar gestudeerd. Maar ondertussen was mijn uh, uh, uitkering stopgezet. Ik ben 74 jaar. Dat uh, was in 2011. Okay. Ik ben nu 75 jaar. En ik, alles was stop. En uh, mijn huur werd niet meer betaald. Niets. En ik kom thuis en ik was alles kwijt. En mijn spullen kon ik gaan afhalen in Amsterdam. In de, de gemeente, opslagdingen. was ook alles. Ik was alles kwijt. Jij bent, je bent twee dus, jaar in het buitenland gaan studeren. En toen kwam je terug. En toen was je dus. Al, alles was van je afgepakt. Alles kwijt. Alles omdat, kwijt. Omdat dus omdat, omdat mij van de SVB sociale verzekeringsbank mijn geld niet meer op uh, mijn geld niet meer op uh, rekening kwam zodat we in kassos niet werden betaald en omdat ik niet in de brievenbus komt en, en dan in het buitenland woonde wist ik er niks van nee. en uh, op een gegeven moment had ik geen geld meer omdat er niet meer op de bank stond, was alles op 5000 euro en uh, was niet aangevuld Zo. dus ben ik liftend naar huis gegaan naar Marokko Lichten naar huis gegaan. En dan heb ik nog in Marseille, op, op de luchthaven, uh, uh, opgeruimd om zelf wat te eten. Van de, want de mensen laten heel veel eten liggen op die een Om te overleven heb jij daar dus opgeruimd? Ja, wat, heb, wat, heb ik daar opgeruimd en eten, etensresten meegenomen en opgegeten. En dat heb ik iemand gezien en die zei, hier ouwe, hier heb je 100 euro. Zo. En toen kon ik de trein. Ja, dat, dat is, zien dat ze. Is, dat heb je wel geluk. De geluk hulp van. komt altijd onverwacht. Je ja. moet er niet om vragen. Andere... Toen ben ik naar huis getraind. En, en, en daar gekomen was ik alles kwijt. Dus ik naar. ik, Het is een te lang verhaal om, om, om, om, om te vertellen. Ik naar de overheid. Ja. Niem, de overheid. Niemand mag niemand mij van haar geloven. Niemand wilde mijn mij gehaal verloven. Nee. En uh, ik, ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Er was helemaal geen hulp. Ik kwam bij de hulpinstanties. En die, uh, die zijn alleen maar ingesteld. En die krijgen geld van de overheid om ons te helpen. Nee, ze, ze, ze, ze smeren jou een. Uh, hoe heet het aan? Een. Uh, een show moet je ook 500 euro betalen. Maar heb je, ah, heb ja. je, heb je daar uiteindelijk dan, dan uh, psychische klachten door gekregen? En, en had je daarna nee, psychische is, hulp nodig? Daar ben je, word je gek van. Je wilt ja. niet schieten? Je wil je, je uh, die mensen niet aanvallen. Want ik, ik zei tegen die verpleger, zei ik... Nee, jullie verdienen naar mij en mij, doe je niet van mij. Dit zijn Hollandse Jodenstrikken. Oh, meneer Willem berend. Hollandse jodenstrukken. Wat zegt u nou? Wat wil ze te zeggen? Ik zei, ik zeg u de waarheid. U verdient naar mij en u hebben al drie maanden niet geholpen. En ik van de kast naar de muur. Het is allemaal nog veel erger dan dat ik je kan vertellen. Het is allemaal nog veel erger. En ik vond dit al een erg Verhaal. kun je nagaan, uh, Beren? Ja, die gaan ook door. Want dan ben ik een bekende Nederlander en kon in heel Nederland kon ik dus uh, slapen op de ja. bank in een logeerkamer van Den Helder tot Maastricht en mijn Leeuwarden tot Zeeland. En dan heb ik vijf maanden op straat gezworven en, en ik kon overal terecht. En ondertussen moesten mij toch, liep mijn uitkering, weer, mijn, mijn, mijn pensioen weer door. Dus had ik 6000. Uh, euro op de bank weer staan en ik kom in het daar stond er een huis leeg en op nummer 9. en uh, stond de deur open en daar heb ik het geld op tafel gelegd, duur en ik had een huis oh, Voor 550 euro geluk. per maand. Hey, maar en maar Berit, ik kan heel goed begrijpen dat jij ook voelde alsof je van het kastje naar de muur werd gestuurd. toen niemand je wilde geloven en niemand, niemand je kon helpen. en dat het allemaal nog erger is dan dat je zegt. Ik ben niet geholpen door nee. een enkel ambtenaar. Nee. En, daarom zei, en, en daarom zei ik dat ze alleen maar mij wilden verdienen. Nee. En het is echt waar. En het is nog veel erger. Mijn buurman die had dezelfde problemen als mij. Oh, maar, dan moet, dan moet, maar, maar, die, maar die moet dan zelf even inbellen, Berend. Die moet dan zelf even inbellen, op 112 Oh, die is er, dan, dan wordt het ongemakkelijk. Ja, dan wordt een beetje moeilijk om te bellen dan. Als je op, ja, Berend, Berend, dankjewel voor het bellen. Dankjewel ja, je wel voor het bellen, Berend. Uh, Heino, goeienacht. Uh, hallo. Maar ik ben er al lang achter dat ik uh, niet psychisch wat markeer, maar lichamelijk. Dus, uh, oh. uh, daar, daar komen angststoornissen vandaan. Oké, okay. dus, dus uh, de, door ik... jouw jou, uh, lichamelijke uh, nou, ja, stoornissen en beperkingen. heeft dat ook invloed op, op iets fysisch? Uh, fysisch? Ja, ja, zij ontschrijven daar een psychiatrische naam. En dat doen ze omdat ze een behandelingsplan willen opstellen. naar de hand daarvan. En uh, Bernd die zegt net van, uh, het heeft voor mij vijf maanden geduurd. Ja. Maar dat heeft ermee te maken dat gemeentes dat werk niet meer doen. Want ik loop dus bij die uh, GGNet in Zevenaar. Mm -hmm. uh, maar dat alles doorverwezen wordt naar de grote steden. En Zevenaar is nog één van de kleinere steden die nog wel uh, uh, een, een, een GGD, noemen jullie dat, maar dat is bij hun GGNet. Een GGD oh, ja. hebben, zeg maar. En... Uh, Weet je trouwens wat de formule van mp3 is? De formule van mp3? Nee? Ja, ja dat is eh? muziek. Dat ben je? is horen, meer persoonlijkheid, hè. Horen, zien en voelen is dat. En dan kom je al uit bij een angsthoornis, kom je al uit. Oké. Okay. Iemand, iemand die lichamelijke gebreken heeft, mm -hmm. eh, die, die kan door, uh, ja, door muziek of de televisie kan angstig worden. En ja, ik heb die tijd ook gehad dat ik angstig ben geweest. Dus, uh, en waar werd je dan angstig van, Heino? Alles omheen. Alles mij. Alles dat wow. Alles, ja. Dan, je, en dan, dan koppelen ze daar het ziektebeeld schizofrenie aan. Mm -hmm. uh, dat je dan alleen bent, uh, dat je, je terugtrekt en uh, naar rechts naartoe gaat, maar daar lig ik niet aan. Ja. Ik heb gewoon, als kind heb ik gewoon een, een, een, een zwaar ongeluk gehad. Mm -hmm. En die breuken zitten dan nog steeds in mijn lichaam. En daardoor ben ik angstig voor mezelf qua persoon. En dan, dat houdt ook eigenlijk in dat ik... Dat ik uh, ja, Daar kan ik depressief van worden. Maar dat houdt ook in dat ik van me af kan slaan. Ja, en, en voor die depressiviteit, heb je, heb je daar hulp voor? Krijg je daar hulp voor? Of sta je ook op zo'n enorm lange wachtrijlijst? Nee, ik, weet je, uh, nee. Ik, ja, ik krijg er hulp voor. Ik, ik heb ambulante woonbegeleiding. Mm -hmm. Die komen naar huis, komen altijd praten. Voor de week is ze gaan evalueren en nu komen ze momenteel de één keer in drie weken omdat het rustig is. Maar ja. van week moet ik, moet ik voorkomen bij met, met de rechtbank in Zutzen. Oh. Omdat ik een plitsagent geschopt heb. Dat is niet zo. En, dus. uh, ja. ja, maar weet je, Luc, en ik, het is niet goed te praten dat ik een plitsagent uh, geschopt heb. Nee. Maar zij denken dat ze onschendbaar zijn. Uh, die politieagenten. Mm. En ik, had een, uh, ik kwam hier te wonen vijf, zes jaar geleden. Toen heb ik netjes anders opgeruimd. Wat er allemaal lag. Er had een woning met een alcoholprobleem onder mij. Die had het daar allemaal neergegooid. Dus ik heb dat dus allemaal, je netjes allemaal netjes opgeruimd. opgeruimd. Ja? En ik heb dat op de mail gedaan naar de gemeente en naar de politie. En de volgende dag ben ik te heen gelopen naar die, die, naar die politieagent. En ik heb gezegd, nou, ik, ik heb dat bij de container neergelegd. En ik heb zelf geen auto. Mm -hmm. Dus als er vragen over zijn, dan moet je die mail maar zoeken bij de gemeente. Want daar is ja. het heen gestuurd en bij de politie. En drie maanden later kon hij die mail niet vinden. Stond hij met een bekeuring aan de deur van 400 euro. Ja, en, nee, dat voel je ook een beetje benaderd natuurlijk. Maar Nu heb ik een uitkering. Nu ben ik door een ongeluk dus al ziek geworden. Ja. Ook door eenzelfde, uh, een, een hulpverlener, toevallig. En dat is maar een kans van 1 op een paar miljard. Maar dat is wel zo gebeurd. Dus ik ben boos geworden om die 400 euro. Ja, en dan snap ik dat je, dat je zo'n reactie hebt. Ik, maar even, Heino, even terug naar. naar uh, nou, jouw hulp aan huis dan. Uh, toen jij aangaf van... jongens, ik heb hulp nodig, want ik ben af en toe depressief... en ik voel me niet lekker in mijn koppie. Uh, ja, je moet een uh, intekening. Ja, hoe hoe lang is... heeft het geduurd voordat je ook echt hulp aan huis kreeg? Uh, nou, ik, dat is eigenlijk... door de opname is dat gebeurd. Ik ben de opname ingegaan en toen ik de opname uitkwam... heb ik het contact al te aangehouden op het advies van de rechter... want ik was veroordeeld toen de tijd. Maar, maar hoe, lang, hoe lang heeft het geduurd voordat je hulp kreeg, Heino? Dat is even wat ik wil weten. Ja, die intake, die duurt al zes weken. Om, dat duurt en, zes en, weken? Voor, ja, voor een opname is een intake, uh, die duurt nog veel langer dan zes weken. Daar kan vier maanden overheen gaan. En, en, en crisisopvangen, die, die zijn er eigenlijk niet meer, behalve in de grote stad, in de grote steden. En dat noemen zij dan het leger des en et cetera, noem maar op en zo. Ja. En, uh, ja, en de kleine plaatsen is het niet meer. Waarom is het niet meer? Omdat de cijfers uit de gemeentes... want het zag er allemaal zo mooi uit... dat het uh -huh. allemaal goed gaat in die kleine gemeentes... om die cijfers omhoog te halen... dat het goed gaat met de gemeente. Maar de steden, die werden opgezadeld met de problemen uh -huh. ervan. En dat zie je in hele grote steden. Dat zie je dat altijd dat zie je terug. terug. Ja, nou, da, da, da, da. dank je voor het bellen. Ja, is goed. En nog een hele okay. fijne nacht. Is gelijk, oi. Oi oi. Ik ga nog even door naar, naar Fred. Fred, goedenacht. Ja, hallo. Dag Luc. Kijk, en, Fred, wat klinkt jij ja lekker vrolijk. En de studio-medewerkers en uh, de rest van Nederland. De luisteraar natuurlijk. Ja, de laten luister. we niet vergeten. Hé, hey, luister, het gaat over een, uh, een psychisch dingetje, hè? Ja, nou ja, een psychisch ja. dingetje. Het gaat om de psychische hulp en een, een enorme ja, lange nee, wachtlijst, nee, Fred. Nee, het uh, kernwoord is geld. Geld. Ja, alles draait om geld. bureaucratie en... Uh, het uh, is van ben ik en ik vind dat er een mentaliteitsverandering moet komen in dit land. En wel heel gauw. Want ik maak iets mee. Ik, uh, meer dan 30 jaar ben ik bevriend met iemand. Ja. Die man die, die, die loopt, die zit straks misschien binnen 14 dagen met zijn hondje en zijn papegaatje op straat. En zijn spulletje. Ik ben druk bezig voor hem. Ik vecht als een leeuw daarvoor. Want ik vind het a, uh, asociaal dat woonkoop, uh, gezinnen op straat zitten omdat ze het niet kunnen opbrengen. Duidelijk. Psychische problemen, zeker dat de kinderen er een enorme oh, treuk zijn. Dus, je, dus, ja. je, dus Fred, je hebt, je hebt de, de de bron van alle psychische problemen, en dus ook af nou, van van veel psychische problemen, ja. laat ik dat zeggen, uh, en dus ook de indirecte oorzaak van de enorme wachtlijsten. Dat zit hem in het ja. geld en in, in, in de wooncorporaties, zeg jij. Ja, ook ja. En dan ga ik even verder. Ja. Doordat uh, mensen met een oorlogstrauma naar Nederland komen. in de hoop dat zij hier liefderijk worden opgevangen. Dat in de regel ook wel zo is. Want net zoals ja, ik hoorde net tegen het er zelfs. Uh -huh. Nou, die mensen zijn overstelpt met uh, hulpvragen. En dat zijn goede mensen, doen goed werk. Dat is punt één. Punt twee, Ik vind gewoon. die mensen komen met een psychische dreun hier naar dit land. Ja of die lopen op straat te zwerven... en die weten bij god niet dat ze vervoren dat zo'n nog leven. En dat ze daardoor misschien uit de band springen. Ik zeg ook een goede opvang, veel begrip en compassie... naar iedereen die onder psychische druk lijden. Want ik heb het er zelf gemaakt. Ik ben toen afgekeurd. En dat ik in, kijken, in de jaren 80, 88, zoiets... Uh, toen ben ik, uh, moest ik uh, naar Enschede... naar uh -huh. de Rootsing. Dat is een revalidatiecentrum. Bij een revalidatiepsycholoog... Uh, werd ik dus onderzocht. Dan heb ik mijn hele leefverhaal verteld. Weet je wat die man zei? Die beste man... Nee? Hij zei, nou, als ik jouw probleem zou... aan het andere had, al tien keer overspannen. Ik zei, ja, maar ik ben... Een, een dwars, ik ga dwars voor die nee. deur liggen. Ik ben boos. Ik zeg, ik gooi het eruit. Maar die mensen die met psychische problemen lopen, die lopen het op te kroppen. Dat wordt een cumulatief, oftewel een opeenstapeling van problemen. En ik vind gewoon, ja, net zoals een politie, ja, een, een aparte uh, uh, GGZ-politie. Dat zou eigenlijk mooi zijn. Een, een aparte een maar een, een, een, en, een, een GGZ? Een GGZ-politie en... die dan boetes uit gaat delen aan de GGZ? Bedoel je dat? Nee, nee, oh. hallo, mijn boete, ja, kassa voor de staat, dag. Oh, nee. Ik vind hem wat geld tegenaan gesmeten worden. Er moet nog meer, maar er is 280 miljoen overgebleven uit, uh, uit, uit, uit, uit het vorige potje van vorig jaar. Nou, stop het weer in het potje van, van waar het voor, het wat voor bestemd is. Duidelijk. In Nederland Duidelijk, is Een van de vijf rijkste landen. Ja, we hebben hier even, heel goed. Ik met mijn vriend, beste Luc. Ja? Ik, die straks staat die, die man op straat. Ja, nou. ik vecht ervoor dat hij ja, ja, jij dat vecht ervoor. Jij vecht ervoor. Dat, dat, dat ja, zie je ook hij, vet. Hij logeert tijdelijk bij iemand, die hebben liefderijk opgevangen. Mm -hmm. en, en ik bedoel ook eh, drie dagen bij mij, vier dagen bij die, bij die mijn vrouw. Maar die beste man, ik ben ermee bezig dat hij in dat huis, die vrouw gaat er dronten verhuizen. Je mag best weten. Maar hij zit in dat huis. Waarom wijzen ze die man niet hier dat huis toe? Nee, dus dat is dat, zou, ik, dat zou ik ook allemaal niet, uh, niet weten, vet. Wel bedankt voor het bellen. Hey uh, uh, Luc. En nog oh, een hele fijne nacht. Dank dat ik me mocht moft. Jij ik altijd vet. Ik ga aangegenen om wie het gaat. Dankjewel vet. Ja? Dankjewel. Hoi. Nieuwe muziek even tussendoor op NPO Radio 1. Bad Bad News, Leon Bridges. Ain't got no riches ain't got no money that runs long, but I got a heart that's strong. And the love is tall. Ain't got no name, ain't got no fancy education, but I can see what I do. A a face on a painted fool. Never slip through. Never slip through. Why you trying to hold me back?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 In de nacht hier op NPO Radio 1. Je hoorde Leon Bridges. Bridge Bridges, Bridges dat is Engels voor bruggen. Bad bad news. Je luistert naar druk te maken, het is een hele goede nacht. Het is uh, kwart voor vier. Deze zaterdag op zondagnacht. En uh, we hebben het, deze hele uitzending over ja, eigenlijk jouw ervaring met psychische hulp. Dat naar aanleiding van onder andere het interview in de Volkskrant... met onze staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... Paul Blokhuis, hij noemde het daar namelijk onbestaanbaar... dat er nog zulke lange wachtlijsten zijn... voor mensen die psychische hulp nodig hebben. En het is een beetje... Ik kan me voorstellen dat het een lastig onderwerp is om over te bellen... als je er zelf middenin zit. En misschien dat je niet per se met je naam op de radio wil. Dat hoeft ook helemaal niet. Je mag anoniem inbellen... Naar naar 0800 1121. Dat is ook gedaan. Uh, goeie, nacht. Goedenacht. Goeienacht, hallo. Ben ik het? Ja, ja. U, u bent het, ja. Ja. Ik wou even alleen maar doorgeven dat ik heb uh, in 2006 om uh, psychische hulp gevraagd mm -hmm. bij de GGZ. En toen kwam er zo'n jochie uh, naar me toe en die zei uh, tegen mij: Wanneer heb je het voor het laatst gedaan? Voor het laatste seks gehad? Nou, ik, ik dacht dat hij daarop doelde, maar het kwam helemaal niet in mijn hoofd op. Dus het was wereldvreemd, zo'n vraag gek. voor mij. Wat gek? Ja. En mag ik, mag, ik vragen hoe oud u toen was? Toen was ik 59. Oké, okay, oké. Okay. En dan ik kwam wel eens in een sociale uh, aangelegenheid. En toen dacht hij, uh, toen legde hij de associatie, dat als je daar komt, uh, dat je dan ook seks vrije seks heb met mensen. Oh. Maar ik was zo beledigd. Ja, dat, dat begrijp ik heel goed. Want u, u kwam natuurlijk gewoon met, met, met een probleem. Met, met, u wilde psychische ja, ik hulp. ik had een, uh, een, een kleinzoon die had PDD-NOS. Ja. En ik uh, werd gemarginaliseerd in de maatschappij... zodat ik uh, steeds minder inkomen kreeg... kreeg uh, wat de, als dat, wat de uitgaven waren. Mm -hmm. Mm -hmm. En... Uh, toen vroeg ik om hulp uh, uh, daarbij, want daar heb je recht op. Nou, ik ben helemaal niet geholpen. Ik heb alles zelf moeten doen. Ja, want, want na, na die vraag bent u, bent u weer weggelopen? Of hoe heeft u dat nee, verder nee, aangepakt? Nee, nee, Ik ben in Wolfezen opgenomen. Omdat ik okay. had te weinig geld uh, om waarborg te kunnen krijgen... voor de problematiek waar ik mee te kampen had. Kijk. En heeft, ja. heeft, u nog, uh, ook, ook, heeft u ook ervaring met, met, met de wachtlijsten toen? Of was het, wat werd, kon u wel meteen ja. naar iemand toe? Was dat toen nog niet aan de hand, 2006? Nou, daar had ik eigenlijk niet zo erg op gelet. Nee. Uh, want, ik, want ik loop mijn hele leven al uh, uh, met uh, problemen te kampen... die nog nooit opgelost zijn. Ook nu nog? Ja, ik zit nu in Wolfezen. Maar nu heb ik mijn mond opengedaan. Ik zeg, jullie maken mensen monddood. Ik zeg, je moet goed luisteren wat er gezegd wordt. En nu word ik, uh, uh, dus uh, wat betreft uh, consumptie, word je wel goed geholpen. Gelukkig. Dat is goed om te horen. Dat is goed om te horen. Er is vooruitgang. Op, ja, want ik zat er toen ook in, in de armoede. Dus ik had jarenlang van twee flessen, zeven per week, uh, dronk ik en, en slecht voedsel... En dat is nu goed geworden. Dus dat, dat is een pijn. Dat is goed om te horen. Maar, ja. maar wat, kan nog, ja. wat kan er nog beter volgens u? Nou, uh, uh, dat je zelfstandig je eigen problemen oplost. Dus dat je bijvoorbeeld compensatie krijgt voor de ellende. Mm -hmm. Financiële compensatie krijgt voor de ellende. En dat je je eigen daar zelf uitwerkt. Is dan dus geld dat is een oplossing? Beter. Wat zegt u? Is dan dus geld een oplossing? Vind ik wel, ja, vind ik wel. Dan ben je niet zo afhankelijk van... de ene invalshoek zegt dit, de andere invalshoek zegt dat. En je raakt er alleen maar verwacht van. En als u dan hoort dat er, dat er dus ook uh, vorig jaar... weer 280 miljoen euro is overgebleven, wat, uh, wat, wat denkt u dan? Nou, dat vind ik een grote schande. Een grote schande? Ja. Ik vind, uh, iedereen heeft recht, want er staat in... De, Conventie van Geneve na de Tweede Wereldoorlog is er opgemaakt... dat iedereen recht heeft, niet in strijd hoeft te liggen. Recht heeft op kleding, recht heeft op scholing. Maar mijn moeder kwam uit Polen... die is uh, met de Tweede Wereldoorlog hier naartoe uh, gedeporteerd... Uh, van de ar Arbeidseinsatz. Maar ik heb dat nooit gehad. Ik heb altijd uh, in een strijd moeten leven. Mag ik u bedanken? Ja. Uh, op de hersenen is dat gaan werken. Van natuurlijk vooral die medicijnen, van al uh, dat gepraat. Uh, ja. is dat bij mij op de hersenen heb ik uh, vorig jaar een instorting gehad. En uh, dat was een, een ontsteking op de hersenstam. Uh, ja, oh, nee. daar heb ik het over gehouden. Dus ik, ik, heb, uh, ik ben er alleen maar slechter van geworden. Wat na naar, wat naar om te horen. Maar het... Ja. Het was, het was ook alweer goed maar ja, om dat even te horen... dat het ook alweer een, toch een soort van stijgende lijn in zit. Ja, maar ik weet niet... Uh, ik doe het liever allemaal zelf. Dus je, je weet de weg, weet je. Ja. Maar je moet ook de terugweg kunnen uh, traceren. Dat is een hele gezonde instelling... Dus, uh, dat je het allemaal zelf toch wel in de hand wil houden... en zelf wil, ja, uh, wil blijven ja, doen. Ja, ik heb het liefst regie over mezelf. Dan ben ik niet afhankelijk van, uh, van uh, wat een ander denkt of zegt. Want we nee. gaan het meestal voor je invullen... Maar zulke gedachten zijn nog nooit in me opgekomen. Nee, ik heb nee. ook schizofrenie en paranoia, hadden ze gezegd. En autisme en al die er dan niet meer. Want dan hebben ze een, een, uh, iets uit het psychiatrisch-analistisch jargon. hebben ze dan de moed voor de wet. Mm -hmm. uh, moet het uh, uh, zo zijn dat je dat hebt. Anders, anders krijg je geen geld om behandeld te worden. Maar dat heeft bij mij geen zin, want ik heb dat niet. Want ik werd toen in, in 2074 gestalkt door mijn ex-man. En dan krijg je het label uh, paranoia krijg je op je. Ja. Maar dat was reëel. Kijk, kijk, kijk. Ja. Mag, mag, ik, mag ik u bedanken voor het bellen? Ja, dat is goed. En uh, u moet maar zo denken, ik denk dat die, die jongen die gewoon vroeg wanneer u voor het laatst gedaan had... dat hij gewoon op oudere vrouwen viel, dat hij gewoon een beetje gecharmeerd van u was. Nou, ik heb tegen hem gezegd, dan moet je zo'n therapeut pakken... Ik zeg de moeie het affect blootleggen. Ik zeg de nutelijk geestelijks voor jou. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le beau jaar. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés.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 Ja, de dagen worden weer langer en warmer... en dan zijn dit soort platen alleen maar fantastisch om te horen. Michel Fugin, Une Belle Histoire, op NPO Radio 1. Het lijkt mij hoog tijd om even een druktemaker aan het woord te laten. En als het goed is, heeft hij zijn Facebook-account inmiddels verwijderd. Maar hij is nog wel steeds te volgen via Twitter. En natuurlijk hier te horen in de nacht op NPO Radio 1 als columnist in druktemakers. Tom Egberts en zijn column over die wachtlijsten in de psychische hulp. De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn te lang. En dat is meestal zo met wachtlijsten of met wachtrijen. Die zijn eigenlijk altijd te lang. Ze zijn in elk geval nooit te kort. He, dat je met Ziggo belt, iemand aan de andere kant van de lijn zegt... Er zijn nul wachtenden voor u. Wat zeg ik? U bent meteen aan de beurt. Waarmee kan ik u van dienst zijn? En dat je dan je klantnummer nog moet zoeken... omdat je dat eigenlijk in die wachtheid had willen doen. Wachtlijsten in de zorg zijn net als de boeken van Geert Mak. Veel te lang. Al heel lang. Misschien wel te lang. En zorgen dat er geen wachtlijsten meer zijn. Ja, dit was Pim Fortuyn in 2002. Die zat bij Paul Witteman te klagen over wachtlijsten in de zorg. Daar kennen we hem van. Hè? Hij begon altijd maar weer over die wachtlijsten in de zorg. Altijd weer gaf hij die achterlijke wachtlijsten de schuld van alles. Er durfde daarvoor niemand. Hè? Hij was eigenlijk de eerste die dat taboe wist te doorbreken. En de wachtlijsten bleven lang, vooral in de GGZ. Maar daar had minister Schippers vorig jaar iets op bedacht. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben vorig jaar afspraken gemaakt... om de wachttijden terug te dringen. Zowel voormalig minister Schippers als de huidige staatssecretaris Blokhuis... beloofden dat dit voor 1 juli zou lukken. Nou, en uh, is dat een beetje gelukt? Vraag je je dan af, hè? Het gaat niet lukken om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg... voor 1 juli van dit jaar weg te werken. Ja, nu denk je wat is Dionne straks ontzettend cynisch geworden... van het journaal presenteren, maar ze heeft gelijk. Deze week maakte de Nederlandse zorgautoriteit bekend... dat die wachtlijsten voor de GGZ voor de zomer niet weggewerkt zullen zijn. Wat zeg ik? Als je nu op de wachtlijst wil komen voor behandeling van Asperger... kom je tegenwoordig eerst op een wachtlijst, dus ik zou maar snel zijn. Nou, staatssecretaris Blokhuis boos natuurlijk. Hij kwam deze week weer met nieuwe regels. Hij dreigt zorgverzekeraars met boetes als zij zich niet harder gaan inspannen... om de wachtlijsten in de GGZ te verkorten. En ze worden dus strenger gecontroleerd of zij wel aan hun zorgplicht voldoen... Maar ik vraag mij toch af, gaat deze symptoombestrijding helpen? Gaat dit het hele complexe probleem van slechte samenwerking, te weinig behandelcapaciteit, te veel regeldruk, slechte informatievoorziening, onbalansingfaciliteiten, marktwerking, en dan kan ik nog wel een poosje doorgaan, of nou ja, eigenlijk helemaal niet, gaat het dit oplossen? Ik vraag het mij af. Elke minister van gezondheidszorg wilde af van die wachtlijsten. Ik heb nog nooit een minister horen zeggen: uh, die wachtlijsten in de zorg, lekker met rust laten. Nee. Allemaal willen ze vanaf en het is nooit gelukt. En het is geen onwil, het is geen onkunde. Of tenminste, ik denk van niet. Het is gewoon niet te doen. Wat zeg ik? Ik lees zelfs dat er elk jaar geld overblijft in de GGZ. En toch blijven die wachtlijsten bestaan. Als geld niet het probleem is, dan moet het probleem wel heel groot zijn. Ons zorgstelsel is zo ongelooflijk complex geworden. En elk deeltje in de machine doet zijn best. Maar ja, die machine werkt blijkbaar niet. Oftewel, iedereen werkt keihard maar wel vol langs elkaar heen. Nou, en uh, wie is er weer de lul? De gewone man in de straat, zeg maar Jan met PTSS... die het verschil tussen een kastje en een muur niet meer kan uitleggen. Druktemaker en columnist Tom Egberts hier in de nacht op NPO Radio 1... in dat gelijknamige programma is uh, waar deze hele nacht gaat over ja, de lange wachtlijsten in de psychische hulp... Afgelopen week gaf Paul Blokhuis... de staatssecretaris van Volksgezondheid en Welzijn en Sport... een interview aan de volkskant. En daarin zei hij, jongens, het kan toch niet langer... dat de wachtlijsten zo lang zijn als je hulp nodig hebt dan moet je die zo snel mogelijk krijgen. Dan moet je geen drie maanden wachten. Dan moet je niet vier weken wachten voordat je een keertje op gesprek mag komen. Dan moet je geen tien weken wachten voordat je een keer echt geholpen kan worden. Nee, dan moet er meteen actie ondernomen worden. En daar gaat hij zich hard voor maken. En het is een beetje een onderwerp met een taboe, met een taboe-randje. Je hebt het er niet snel over. Je komt er misschien niet snel voor uit dat je psychische hulp nodig hebt. Of dat je het nodig hebt gehad, maar... Dat is af en toe wel nodig. En af en toe lucht het ook wel op om daarover te praten. Om daar gewoon eens even voor uit te komen. En dat kan bijvoorbeeld hier op NPO Radio 1. Deze uitzending besteed ik er de aandacht aan. Met onder andere de columnisten. Met zometeen nog het gesprek van Paul Blokhuis. Samen met Jurgen van den Berg. In het NOS Radio 1 journaal van afgelopen woensdag. Maar ik wil ook graag het dus met jou erover hebben. En heb je nou ervaring in de psychische hulp? Heb je zelf psychische hulp nodig gehad? Of heb je het zelf verleend aan iemand? Dan mag je toch de hele uitzending bellen. Tot aan 5 uur is dat. Naar het telefoonnummer... 0800 1121 het druktemakersnachttelefoonnummer 0800 1121 of Stuur een appje via de NPO Radio 1 app. Die is gratis te downloaden in de Google Play Store en in de, de, de Apple Store. Of als je een, een iPhone hebt. Uh, dan kun je vanaf uh, je, je telefoontje gewoon een bericht sturen. Geheel gratis en ook op die manier van jezelf uh, laten horen. Want dat is het programma Druk Makers. Het programma Druk Makers is bedoeld om jou je mening te laten verkondigen... hier op NPO Radio 1. Dus doe dat ook vooral. We gaan nog een uur door dus over die psychische hulp... over die wachtlijsten, over Paul Blokhuis. En ik heb het er graag met jou over. Dus pak die telefoon en blijf lekker luisteren. Nu is het tijd voor het nieuws van 4 uur hier op NPO Radio 1. En dan zijn we weer terug.